9 uur, Femke Wolthuis met het NOS-journaal. De Russische president Poetin heeft een telefoongesprek gehad... met de Duitse bondskanselier Merkel. Poetin zei daarin dat de maatregelen van Rusland in Oekraïne... volkomen passend zijn, gezien de uitzonderlijke situatie. Russische burgers in Oekraïne worden volgens Poetin... onophoudelijk bedreigd door ultranationalisten. In het gesprek heeft Merkel haar bezorgdheid geuit over de ontwikkelingen in Oekraïne. Volgens een verklaring van het Kremlin zijn de politieke leiders overeengekomen dat ze met elkaar blijven praten om zo te streven naar een normalisatie van de situatie. De chef van de marine in Oekraïne is ontslagen. Denis Berezovsky was niet bereid te vechten tegen de Russen. Er is een procedure tegen hem begonnen wegens hoogverraad. Dat was pas de tweede werkdag van Berezovsky. Sergei Hayduk is tot zijn opvolger benoemd. Berezovsky heeft inmiddels waarschijnlijk al wel een nieuwe baan. De Krim begint met een eigen marine. En dat verklaarde de nieuwe pro-Russische premier van de Krim Sergei Ak Aksyonov. Berezovsky moet daar de baas van worden, vindt Ak Aksyonov. We'll <laughs> In de Afghaanse stad Kandahar zijn tien Taliban-strijders uit een gevangenis ontsnapt. Dat kan doordat ze valse vrijlatingspapieren op klaarlichte dag het complex konden verlaten. Veiligheidschef van Kandahar had de vrijlatingspapieren van 18 gevangenen opgestuurd naar de gevangenis en de Taliban onderschepte de brief en schreven de namen van tien anderen erbij. De blunder werd pas ontdekt toen de tien al een tijd op vrije voeten waren. Volgens de New York Times zaten ze vast voor terroristische daden. Twee van hen zouden inmiddels weer, zijn opgepakt. In de oude Romeinse stad Pompeji is opnieuw een muur ingestort door een zware regenbui. Getroffen zijn een Venustempel en een muur in een dode stad. De antieke plaats bij Napels kampte dit weekend met zwaar weer. Deskundigen zeggen dat de monumenten niet goed worden onderhouden door geldgebrek. Het weer, de bewolking neemt toe, vanavond en vannacht gaat het vanuit het zuidwesten regenen, morgen eerst grijs en nat, maar later wordt het droog en dan klaart het op en dan wordt het 9 graden.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 met Code Kloet. Goedenavond. We nemen u vanavond mee op reis, zo aan de vooravond van de boekenweek. Die begint volgende week en heeft als thema reizen... of ondertussen ergens anders. Zometeen een spannende reis terug. We gaan namelijk op zoek naar de afzender van brieven... die op straat werden gevonden in een sigarenkistje. Maar eerst nemen we u mee naar de Friese kunstenaar Douwe Elias... Zijn pakhuis in Franeker staat vol Afrikaanse maskers en Aziatische beelden. De meeste zijn gekocht in het Friese Gorre Dijk. Elias houdt namelijk niet van reizen. Zelfs de afsluitdijk over is voor hem een stap te ver. Programmamaker Elle van Dalen, zelf verventreiziger, begrijpt daar niet veel van. In de documentaire De Onwillige Reiziger probeert ze te doorgronden... waarom hij de hele wereld wel in huis haalt... zonder zelf een stap buiten de deur te zetten. Ze probeert hem mee te nemen naar Schimonik Oog, waar ze een ontmoeting heeft met beroepsavonturier Arita Bayens. Zij reist al drie decennia lang en werd vooral bekend met haar lange reizen op blote voeten door de woestijn. Afgelopen maand werd deze Amsterdamse biologe genomineerd voor de Women of Discovery Award 2013, een prestigieuze Amerikaanse prijs voor vrouwen die toonaangevende expedities of veldwerkonderzoek op hun naam hebben bestaan. De vraag is natuurlijk, laat Douwe Elias zich verleiden mee op reis te gaan. Luister naar een documentaire over de zin van het afzien... de wereld als één grote supermarkt en reizen in je verbeelding. Hier woont hij dus, de onwillige reiziger... Ik loop hier uh, langs de waterkant van Vraneker. En daar staat een, een groot pakhuis. De deuren zijn gesloten, kleine raampjes. Een oude Citroën staat uh, voor de voordeur. Ik ga ze even aanbellen. Wat heb je bij die Hollanders? en Daar komen ze het oh, voor heren. Toe vroeg of? Oh, oh, hoi, Ellen. Ja, Het had niet veel gescheeld of ik was hier nooit binnen geweest. Douwe en ik hadden al een paar weken een afspraak. Hij zou vertellen waarom hij niet van reizen houdt en liever binnen blijft. Tussen zijn Afrikaanse maskers en Aziatische beelden. Ik vond het fascinerend. Zelf heb ik veel gereisd. De liefde daarvoor ontstond al heel vroeg. Net als Douwe groeide ik op in het noorden. Ik was altijd buiten, struinde langs bosjes en struiken. Altijd op zoek naar een geheime plek. Die zoektocht werd aangewakkerd toen ik op mijn achtste het boekje kreeg van WG van der Hulst... met als titel Het plekje dat niemand wist. Twee jongens vinden een hol in de grond en maken er een hut... ver weg van de volwassen mensen. Ik ging ook op zoek naar zo'n plek. Ik had een doel voor mijn kleine reisjes. Maar het ging me vooral om het onderweg zijn... en dan vooral verrast worden door het onbekende. Toen ik student was, greep ik mijn kans. Ik ging in mijn eentje naar Pakistan... Ik wilde van Douwe weten waarom hij die behoefte niet voelde... en nooit had gevoeld, terwijl hij toch de wereld in huis haalt. Ik was benieuwd wat er met hem gebeurde... als hij toch een keer nog mee op reis zou gaan. Schoorvoetend had hij ingestemd... om vervolgens begin deze week in paniek af te bellen. Ik belde terug, kreeg alleen maar het antwoordapparaat. Tot gisteravond. Toen belde hij plots terug. Zijn vrouw Leonie en hij heten me toch welkom hier. is op je hoofd. Nou ja, dit is een, het is een oud pakhuis en dat uh, stamt uit 1860. Ja, dit is eigenlijk de zolder van het ja, we uh, pakhuis. Op zolder. He? Dat is het uh, heel laag plafond. Ja, laag plafond. Het is wel 20 meter lang, is 7 meter breed, of 6,5. en En het zijn drie verdiepingen waar wij. Uh, zo in leven. Ik loop hier de hele dag wat heen en weer naar mijn schilderijen. Ja, hier op de voorgrond een hele grote houten tafel, lage tafel. met uh, kunst. Maar wat voor kunst is dit? Dingen uit China, beeldjes, voorouder. Uh, uh, ja, wat zijn het? voorouder beeldjes en bezwerende dingen van Borneo. met popjes erop en magische dingen. Een shamanenboekje is dit bijvoorbeeld. Dat is wel. Ook... Dat is nou, heel kopen... Het hele oud valt bijna uit elkaar. Ja. Wat is het? Ja, we weten het niet precies. Maar het is een. Het is ont... Ja, waar komt het vandaan? Een myanmar Birma. Birma. burma volksjan Shaman, Shaman staat erbij. Nou daar is het voor verkocht. Maar het is zo fantastisch. Maar het geeft een... ja, Je begrijpt het, Wachtig, je begrijpt het, het, een het soort... niet. Maar het is zo'n tovenaarsrituelen. Uh, zeg het maar. En waarom heb je dit gekocht? Nou, omdat het zo raadselachtig is. Dus je hoeft het eigenlijk ook niet te weten wat het is. Maar wel om. Uh... Ja, als je het precies weet, dan is het ook... Het heeft een soort magie en uh, het ziet er mooi uit. Het is gebruikt, het, is, het heeft iets authentieks. Dat is eigenlijk het uh, interessante van, uh, van die dingen. Hij draagt falen zwarte kleren. Op zijn broek en trui zitten verfspatten. Aan zijn voeten puntige, afgetrapte sloffen... van de bekende Amsterdamse schoenmaker Jan Jansen. Buiten zou je er niet goed op kunnen lopen. Zijn nog bruine haar zit door de war alsof hij het al dagen niet gekampt heeft. Zijn gezicht vertoont dezelfde rimpels en groeven... als zijn leeftijdsgenoot Arita Bayens, de beroepsavonturier die ik later vandaag zou ontmoeten. Alleen komen die rimpels niet... zoals bij haar door de droge, zanderige woestijnwind... die uren tegen zijn gezicht aanstrimde. Elias zit namelijk het liefst altijd thuis. De wereld staat bij hem op tafel en hangt aan de muur... Maar waarom haalt hij die maskers en die beelden helemaal naar Franeker toe? Nou, kijk, wij kopen ze hier, uh, wat, wat zich maar voordoet. En. Uh, we gaan daar niet heen. Nou ja, we, wij zijn geen reizigers. <laughs> dus het eigenlijk uh, vind ik het ook heel mooi om het hier te hebben. En het hier ook. Uh, dat je, ook je hoeft ook niet de, de, de, de historie precies te weten. Dus als je het ergens zou kopen. dan zit dat verhaal er ook alweer bij van zo'n handelaar die daar. Uh, of dat je het uit een dorp of zo weet ik het. Ja, want dat ik kan me voorstellen, als je naar dat dorp gaat... Dan, dan koop je dat daar. Het is sowieso veel goedkoper ja. natuurlijk. Maar uh, dan heb je ook meteen dat verhaal. Dus dan zie je dit, dit nee, ja, stenen varkentje, wat ik nu voor ja. me zie. Dan zie je dit varkentje en dan komt bodem. er meteen zo'n heel verhaal bij. Van weet je nog... In ja, dat en dat, dat moet je dus steden... niet hebben. Want ik wil, dat, ik wil gewoon dat ding op zich hebben. En ik wil ook niet meer weten wat het kost... Uh, er zijn ook mensen die willen dan direct weten wat dat gaat kosten. En dat weet ik helemaal niet. Ik ben dat ook helemaal vergeten. En ik wil ook weten, niet meer weten waar het vandaan komt. Het gaat mij echt om het ding zelf. En dan kan ik mijn eigen verhaal van mij. Je moet niet die, uh, die besmetting hebben van, de, van degene die dat je dat verkoopt. En dat soort. Uh, wat heb ik daarmee te maken? Maar wat voor verhaal komt er bij jou boven als je dit stenen vorketjes? ziet? Nou, dat is vormgeving. En dit, we weten dus wel dat het een bodemvondst is van de, van de Han, dat paard ook. Dus het is Chinees en dan 2000 jaar oud ongeveer. Eh, en die vormgeving is, is heel westers. Dat is eigenlijk een soort eh, renaissance kunst. Nemen deze beelden je op een bepaalde manier... Hè, je zegt de magie eh, intrigeert je. Nemen deze beelden jou ook mee op reis in je hoofd? Ja, je kunt daarmee fantaseren. De, ja, vooral als je iets weet. Dan, uh, dit is voor een beeld, zo'n hoofd. Dat werd gebruikt bij besnijdenisrituelen. Gedacht dat het Seiren was. Maar dit is een gek geval. Dit, dit, dit noemen ze een uh, Café Giletjo. En dat is een figuur uit uh, ongeveer een meter hoog. Bekleed met een soort stof. En die is silver op zijn hoofd. Het is een Senuvo, dat is West-Afrika-stam. Uh, en die werd gebruikt voor de rechtspraak, en hij is helemaal beplenkt met offerbloed en allerlei andere dingen. Is dit echt bloed, dit rode? Ja, Dacht dat, dat alle... verder, Ja, nee, dat zit alle, en er zit veel meer op, hoor, dierlijke en menselijke dingen. Nou, maar dat... die heeft dus twee hele lange armen, en die werd aan het voorschijn gehaald door de dorpsoudsten, door de stamoudsten, meest vrouwen is het verhaal, en dan werd hij gebruikt voor rechtspraak, en er stond er iemand achter die bediende dan de en als die iemand aanwees, dan was die er ook wel geweest. Dat was, dan werd hij ter dood veroordeeld. Hoe weet je dit? Dit hebben we gelezen. Waar? Boeken. We hebben heel veel boeken. We hebben heel veel boeken over. Uh... En gaat dan op dat moment, als je erover leest, ook nou, je, je fantasie en verbeelding ja, aan de haal Ja, je moet wel iets weten. Wat, wat stel je dan voor? Wat, wat, wat voor verhaal schets je hier? Nou, bij? dat, werd ik, dat werd ik zo. Nou ja, je, je, je, je ziet de, de, de angst en de. Het was dus een heel gevreesd figuur. Hij werd dan. Uh, Mensen waren de doods voor. Hij beschermde trouwens ook tegen... Ja, maar wat, wat, wat gebeurt er in jouw hoofd? Je hebt dat verhaal gelezen. Uh, ja, misschien ja, komt, komt dat de... boven bij je ja, als je in bed meer, ligt. Een, meer een vaag beeld, hoor. Van dat je dit je niet, niet zo concreet... Maar, ik zie... maar ga je niet een voorstelling maken van Jawel. inderdaad hoe dat dorp dan werkt? En... Nee, kun kun je dat eens proberen? Nee. Waarom niet? Nou, dat zou ik niet weten. Misschien dat er een blanke... Uh, er in, in de kookpot zitten waar ze omheen stampen. Dat vind ik wel leuk. Waar haal je deze dingen allemaal vandaan? Waar koop je ze? En dit, dit nou, we vinden ook veel in Gorredijk. Ja, dat, ja, dat, is... dat, dat ligt hier vlakbij. Afrika <laughs> zit... gewoon om de hoek. Ja, en, ja, en die haalt ze ook weer ergens vandaan. Ja, je weet het. Nou, we, in maar, Amsterdam maar, wel. Maar, Amsterdam. Amsterdam. maar dan moeten we wel helemaal naar Amsterdam. Maar dat... Dat durf je moet nog dan. wel. Nou, je moet het dan toch even zien eerst. En dan zo'n kijkdag bij de zwaan is uh, wel aan te bevelen. De veilinghuis. Maar zo'n reis naar Amsterdam, hoe voelt dat? Nou, ik heb er een hekel aan. Ik heb er een hekel aan om... Uh... Ja, daar sta ik de over. Ja, deze kant op kan dan weer weer beter. Maar ik merk altijd dat ik een beklemmend gevoel heb als ik die kant op moet. Je weet nooit wat er gebeurt. Ja, is heb je zelf wel eens diep inderdaad, onderzocht of uh, de filosofen op nageslagen... Van waar, waarom dat toch in zit, waarom jij niet weg wilt? Nou, ik vraag meer de andersom. Waarom wil iedereen weg? Waarom zou je in godsnaam weg moeten? Ja, kijk, ik kan me wel voorstellen, als je in een flatje woont uit hoge Achter... dat je dat je, dat je een, een, een vervelende vrouw hebt, en ook, of nu rotkinder, dat je af en toe wat moet. Maar uh, als je dat niet hebt, dan zou ik toch uh, heerlijk... Uh... We lopen naar zijn atelier, aan de andere zijde van de zolder. Overal staan panelen met steeds hetzelfde thema, hotellobbys. Een man die reizen haat, schildert dus elke dag de plek... waar mensen aankomen en vertrekken. Afscheid nemen en de ander ontmoeten. Het is ook wel leuk, want die vrouw met het groene hoedje komt altijd terug... En die zit eigenlijk op. Dat is een. Uh, ja, het is, het is mijn moeder niet. Ze had wel een groen hoedje. Maar die vrouw die komt dus overal. En die heb ik op al die schilderijen. Dus dat is eigenlijk jouw reiziger. Want die ja, vrouw die vrouw, komt dus in, een, in elk hotel, in elke ja, lobby. Ja, kijk. Daar zit ze ook. En ik heb. Het, gaat, het is ook. Welke een, lobby is dit? Van welke Dit is land? ook uh, Amerika. Oké. Okay. Maar dat. Uh, het is qua compositie en qua kleur. een contrasterend iets. Dus dat heb ik dat. Maar het is ook een grapje. En het is ook wel. Uh, ik vind het ook leuk om... Maar wat fascineert je zo aan die lobby's om dat te schilderen? Ja, die ruimte. Ik hou van ruimtes. Terwijl je hier nee, het liefst zo. gesloten dus het is in zit. In België. Ja. ja, het moet wat op afstand, hè? Dat het veilig is en ik, ik, je hoeft er niet... Uh... Mee te communiceren? Nee. En ik zit ook het liefst ergens dan, dan wel achteraf. Ik zat vroeger ook het liefst achter in de klas. achter. De... Dat je de boel wat beschouwt. Je bent een kunstenaar toch een beschouwer. Als ik dit zo zie, jouw uh, ja, atelier, wat, wat dus vol staat met uh, oude beelden uit Afrika. Maskers. Uh, uh, maskers en ook uit Azië, dan denk ik, deze man die moet helemaal van de wereld houden. Die, dat ik is hou een wereldreiziger. Ja, ik hou er wel van. Ja, nee, maar je houdt er. ik hou heel erg van de mensen, maar je hoeft ze niet altijd te zien. Ik moet ze ook niet om mijn de deur hebben. Je houdt, je houdt niet nou, van. de ja maar, ja, maar wel op afstand. De literatuur en de kunst, daar gaat het om. Kijk, in de kunst, met kunst kun je wel van mensen houden. Maar je moet, niet te veel, je moet het niet alles weten. Waarom niet? Nou, ja, hoe meer je weet, hoe meer je ellende. En... Dus jij associeert de vreemdeling vooral met ellende? Nou, er is heel veel ellende. Boven die ziektes en wat, wat je al niet... Uh, ik probeer me er wat af te sluiten. En als je het, uh, de tv aanzet, dan uh, zie je alle ellende die we vroeger niet wisten. Die komt nou in knalharde kleuren op je af. Wat moet je ermee? Wat moet ik met die hond zien? En bovendien... Dat, dat is ook altijd wel zo geweest. Maar wat, wat, wat levert dat nou op? Dan Behalve dat je denkt, van wij hebben het hier goed en daar is het slecht. Maar ik, ik moet het niet... Uh, ik, hoef het, ik ben er bang voor. Het ijs lijkt gebroken en heel voorzichtig... vraag ik hem nog één keer of hij met mij mee op reis wil. Samen met reisgenoot Arita Bayens. Zou je het fascinerend vinden überhaupt om zo iemand te ontmoeten? Iemand die juist leeft van het steeds maar op reis kunnen gaan? Nou, nee, daar kan me niet zoveel schelen. Nee, dat moet ze zelf weten. Ik ben niet meer uh, bereid om mij te laten overhalen... tot uh, reizen en andere visies. Bah. De vreemdeling die je tegenkomt tijdens het reizen wil hij niet ontmoeten. Voor mij was dat juist de laatste jaren de reden om te reizen. En dat heb ik dan ook veelvuldig gedaan... Meestal voor mijn werk als journalist. Ik reisde de hele wereld over. Van Kabul tot New York, van Londen tot Jeruzalem. En wat me vooral interesseerde... is de keuzes die iemand in zijn leven maakt. Zoals die van kolonisten Danja Kezing. <lacht> Villa Westbank. Twee vrouwen, veel verhalen. Een politieke familiesoop in vijf delen. Met in de hoofdrollen de Joodse Danja Kezing. Hallo, ik ben Danja. En de Palestijnse Haifa Abu Swar. Selam aleikum. Vandaag, de ontmoeting. Wat zou je nieuwsgierig zijn naar het leven van Haifa? Dus dat is de vrouw die mijn collega volgt. Wat zou de eerste vraag zijn die je aan Haifa zou stellen? Ik denk op, als huisvrouw naar huisvrouw en niet op het uh, politieke gebied helemaal niet. Of dat nog een goede tip voor me heeft waar ze de brood vandaan haalt, ja. Ik kon me verbazen over zulke verhalen. Ook al begreep ik niet veel van haar, ze integreerde me wel... omdat ze zo stellig was. Dat gold ook voor iemand die weer heel anders in het leven stond. Namelijk Tawakkol Karman. De vrouw die de oppositie van Jemen leidde in de Arabische Lente. Ik ontmoette haar in een tent in Sanaa... een paar maanden voordat ze de Nobelprijs voor de vrede kreeg. Ik en de jeugd en heel veel Jemenieten. Die zijn bezig nu met deze revolutie. Het is best wel zwaar, want het is dag en nacht, en het is wel veiliger om hier te zijn en te blijven. Want thuis, uh, ja, wordt mijn huis het in de gaten gehouden. Uh, from the security watch my, my, my, my house. so it is it safe for me to go there. Inmiddels heb ik een andere baan gekregen, waardoor ik nauwelijks meer reis. Een beetje jaloers ben ik dan ook wel op iemand die van reizen een fulltime beroep heeft gemaakt. Rita Bajens is zo iemand. Die bioloog noemt zichzelf geen toerist, geen reiziger, maar beroepsavonturier. Al drie decennia trekt de Amsterdamse de wereld rond. De langste tijd op blote voeten met kamelen door de woestijn. En als ik uh, op reis ben, dan zoek ik gebieden uit... Ja, waarvan ik niet weet uh, of ik daar weer vandaan kom. En dat vind ik spannend... Haar laatste reis ging naar Centraal-Azië... waar ze op zoek ging naar dé ultieme reisbestemming. Het paradijs. Onderweg belandde ze echter in een Chinese cel. En ook het landschap viel tegen. Ik kan helemaal niet met bergen overweg. De woestijn was plat. En Nederland is ook plat. En dan, daar, dan kan ik me wegvinden. Maar in de bergen, ik snap daar gewoon niks van. Toch gaat ze komende zomer weer terug. Wat is voor haar de magie van het reizen... Dat moet je ervaren, legt ze me uit door de telefoon. En dus pak ik na lange tijd mijn koffer weer in en volg haar. Dit keer niet ver weg, maar dichtbij. Schiermonnikoog. Voor ons beiden een onbekende bestemming. We zijn aan ons laatste stukje van de reis begonnen. Arita Bajens, um, wat verwacht je van deze reis? Um, ik hoop leegte te vinden en een horizon... Die al maar verdwijnt. Nou zou hier op deze boot ook Douwe Elias zijn, de kunstenaar. Als je zijn verhaal hoort, ik heb het je net verteld. Wat, wat denk je dan? Wat, wat, wat blijft er hangen? Fantastisch. Ik vind dat zo ontzettend mooi. Dat iemand uh, dat vindt wat nodig is om ja, voluit te kunnen leven. Volgens je eigen ideeën. Dus... Uh, Soms hebben... Hij staat tegenover jou, want hij, ja. hij weigert naar buiten te gaan. Ja, maar voor hem is dat uh, het ultieme. Uh, en misschien ben ik daar later ook te veroordeeld als ik achter de rollator loop. Wie zal het zeggen? Dus het geeft me ook hoop. We zijn op het eiland aangekomen, Rita. En dan gaan we op zoek, op reis hier. Waar, waar gaan we eigenlijk naar, uh, naar zoeken? Ja, het klinkt een beetje raar, maar ik zou zeggen naar het niets en naar het paradijs. Heb, je, heb jij daar een voorstelling van, van het paradijs? Want je hebt er naar gezocht op de grens van Rusland, China, Mongolië en Kazachstan. Is er maar één paradijs op de wereld of, of kunnen we dat ook op dit eiland vinden? Ik ben benieuwd of het ook op dit eiland te vinden is. Ik vermoed van wel, want het is afgelegen genoeg om er nog plekken en valleien te vinden waar iets zou kunnen zijn... wat niet iedereen vindt. Het moet wel een beetje ver, ver weg zijn. Dus ik, uh, ja, ik, ik heb er wel zin in. Ik, uh, ik weet ook niet waar ik moet beginnen. Dus laten we maar gaan lopen. Oké. Okay. Um, ja, ik werk altijd met een kaart, maar het grappige is toen ik... Uh, de altijd naar het paradijs zocht, daar heb je allemaal bergen. En uh, degene met wie ik was, die, dat is iemand die is in de bergen opgegroeid. En die, ja, die, die ziet een kaart die bergen moeten voorstellen. En die ik weet precies in 3D hoe dat eruit moet zien. En dan blijkt, ik kan helemaal niet met bergen overweg. De woestijn was plat en Nederland is ook plat. En dan, daar, dan kan ik me wegvinden. Maar de bergen, ik, ik snap daar gewoon niks van. Dus ik ben blij dat dit eiland ook vrij plat is. De inheemse altailui, die zeggen... het paradijs... is niet ergens anders. Het is ook niet het Hinama. Het paradijs is hier. De, deze bergen... En weet je, ons, ons, uh, onze woonplek... die biedt alles wat we nodig hebben. En zij hebben ook een hele... ja nauwe band met die natuur. Die is voor hen bezield. Uh, de wind, daar, daar komt een boodschap mee over. Uh, de regen, de donder, de, de bergpassen. Dus het is niet een decor waar ze van genieten. Maar dat voor hen ja, is dat levend. Dat zeggen ze ook. En dat is het paradijs. En, en, en gold dat ook voor jou? Nou ja, waardoor ik natuurlijk dacht... en waarom ben ik nou al die jaren op zoek naar het paradijs... wat volgens uh, een hele hoop mensen daar zou zijn. Tenminste, volgens boeddhisten. Shambhala, dat is een plek die zowel uh, ja, in, in de geest bestaat... waar alles goed en zuiver is en mensen uh, goed leven. Maar het zou ook uh, daadwerkelijk bestaan op aarde... in een verborgen vallei. En daar ben ik op zoek gegaan, maar eigenlijk meer als een een afleidingsmanoeuvre, omdat dat in een periode was... waarin ik niet zo goed wist wat ik nou moest... nadat ik de woestijngedag uh, had gezegd. En ik dacht, nou ja, uh, ik ben min of meer de weg kwijt... dus laat ik dan maar op zoek gaan naar iets wat waarschijnlijk niet bestaat... maar waarvan sommige mensen denken dat dat hier ergens zou zijn. En dan zie ik wel wat ik vind. Dus uh, voor mij was het altijd niet meteen het... Het gedroomde paradijs. Het was een plek waar ik hoopte iets te vinden waarvan ik niet eens wist wat ik dan precies zocht. Zeg, Rita, we zijn nu al een uurtje aan het lopen. Ik krijg eigenlijk behoorlijke zere voeten. Zijn we er al? Nee, schat, we zijn er nog lang niet. Ik zeg altijd maar, als het pijn gaat doen of uh, ergens uh, ongemakkelijk is... dan moet je maar op karakter lopen. En, uh, daar kom je je dan lijkt mijn moeder wel. Ja, daar kom je vast overheen. Ja. Nee, maar dat het paradijs dat bevindt zich altijd in een schemergebied. En misschien moet het nog wat later worden om, uh, om er een beetje bij te kunnen komen. Dus uh, ik vrees dat we nog een paar uur moeten stappen. Hmm. Reizen voor Arita is anders dan voor mij. Haar doel tijdens haar expedities, want zo noemt zij reizen... is verdwalen, afzien in een ruig landschap waarmee ze in gevecht kan gaan. Ik zoek de ontmoeting met de vreemdeling die ik wil kunnen doorgronden. Eén ding hebben we wel gemeen, merk ik tijdens onze reis op Schiermonnikoog. De magie van het reizen is de nieuwsgierigheid naar het onbekende. Nu hebben we een probleem, want hier is water en we kunnen niet verder... Nou, schoenen uit. En uh, eroverheen. Oh. Hebben we hebben de schoenen uitgedaan. En nou baden wij door... Een platse... ja, het is oh, oh. ongelooflijk koud. En heerlijk. En dit uh, is... Holy moly. Oh, en dit wordt ook wel heel erg diep. diep, hè? ja. En dan maar hopen dat ik vind wat we zoeken daar. Ah. Wat we zien is eigenlijk nu een hele kale vlakte van ja, grijzig zand. Als je hier zo staat en dan kijk je om je heen en denk je het is nu nog redelijk rustig. Het is wel koud maar niet echt storm. En als ik zo net zie dan denk ik, goh, zou er een schip zijn vergaan? Uh, wat moet je allemaal kunnen om hier te vissen om je weg te vinden? Dus het is niet zo simpel. Dus ik zie meteen een storm vormen En uh, ja, hoe mensen zich dan in die hele moeilijke omstandigheden staande hebben gehouden. Dus voor mij is, uh, ja, we hadden het over het paradijs eerder. Maar het paradijs is voor mij helemaal geen rustige, stille plek. Het is ook een, uh, een plek waar je een beetje oplost en je jezelf kunt vergeten. Maar ook die elementen voelt en daar je aan ondergeschikt moet maken... om. Om, om het daar goed te hebben. En dat voel ik hier ook. Je wordt geduld door die natuur. We zijn in de buurt van het paradijs. Nee? Ik denk het wel. Maar het hoeft maar even anders te gaan... en dan, ja, dan weet je niet of je het gaat redden. Dus het stemt uh, uh, en, uh, weet je, De natuur is dan toch een maatje te groot. En dat is wel wat ik zoek. Dat vind ik fijn. Hoe anders is Arita dan Douwe... Waar Douwe stellig is in zijn formuleringen, zoekt Arita constant naar woorden. Alles weegt ze af. Ze zoekt haar weg, wil verdwalen, maar raakt daar ook van in verwarring. Haar zoektocht naar het paradijs moet haar weer op het juiste pad, haar levenspad, brengen. Is dat dan de zoektocht naar dat onbereikbare, ideale paradijs dat er eigenlijk niet is? Dat elke reiziger drijft? Ik vraag het aan de Tilburgse filosoof Ruud Welten... Hij schreef net het essay Onder Vreemden. En eerder het boek Het leven is elders, filosofie over het toerisme. In onze tijd is het vooral zo dat het reizen... dat we de, de, de, de, worden gedreven door een angst om thuis te blijven. En de angst bestaat erin dat we iets missen als we niet reizen. We zijn geobsedeerd door reizen en daardoor... Uh, iemand die nu zegt, maar ik reis nooit en omdat ik er niet van hou... of, of, of wat voor reden dan ook... Uh, is nu in onze samenleving een hele grote uitzondering... waar vroeger de hele samenleving uit, dit, uit, uit deze houding uh, bestond... En, uh, en, en dat is natuurlijk wat reizigers en toeristen uh, bindt. Het is niet alleen dat ze reizen, maar dat ze veronderstellen... dat ze ervan uitgaan dat ze verder komen, dat het ergens mooier is... dat het ergens anders beter is, dat het ergens anders meer genot verschaft... of meer wijsheid, of wat dan ook, Pelgrims, uh, wanneer ze uit hun eigen zelf gaan trekken. He, dus... Want een soort verlichting is natuurlijk het mooiste doel... wat je kan bereiken als je reist... Ja, en die, dat, zoeken we, dat zoeken we vooral elders. Uh, en of dat nou uh, pelgrims zijn of, of reizigers in de romantische zin van het woord... of toeristen, uh, we worden voortdurend uit onszelf gedreven. Dus ergens heb ik ook wel een, een, een respect voor iemand die zegt van... Uh, laat mij maar gewoon lekker thuis blijven en uh, ik laat me niet gek maken. Wat zegt het moderne toerisme over de manier hoe wij nu in de wereld staan... Nou, ik denk in de eerste instantie uh, laat het zien dat wij uh, de wereld steeds meer uh, hebben geësthetiseerd. Dus als toeristen uh, kijken wat mooi is, wat leuk is, wat prettig is, wat ons genot verschaft. En waar we dat vroeger, tot voor kort vroeger, uh, alleen deden in uh, Frankrijk en Spanje, doen we dat nu in heel, over heel de wereld. Dus uh, de, de voormalige derde wereldlanden, wat we in ieder geval vroeger derde wereldlanden noemen. Um, en, en dat veronderstelt dat, dat we de wereld vooral als een grote supermarkt gaan beschouwen. Wat zijn de leuke plekjes om naartoe te gaan? En heel selectief, en dan bedoel ik niet selectief waar gaan we naartoe... maar selectief kijken naar de wereld. Dus door de bril van, is dit een leuke vakantieattractie voor mij? En niet uh, betreffende uh, mensenrechten of wat dan ook. Maar het klinkt heel consumptief. Terwijl ik de indruk heb dat heel veel mensen ook... Uh, reizen om te kunnen reflecteren, om in zichzelf te kunnen keren: van waar sta ik nu en ben ik dit jaar wel goed bezig? Ja, ja nee, ik denk maar dat is sowieso een, uh, van oud zijn natuurlijk een, een, uh, een rol die het reizen altijd heeft gehad. Die is heel erg gecultiveerd door mensen als Goethe, um, ja, dus echt de, de bieldoen. En uh, wat ik wel denk is dat wij onszelf tegenwoordig daar vaak een beetje in overschatten dus dat we, Het is maar de vraag of de ervaringen die we opdoen tijdens het reizen... of die ons ook echt verder helpen. Of die niet al zijn voorgekookt door de toeristenindustrie... waar we zelf eigenlijk deel van uitmaken. Um, en dat we toch wel vaak wel met een kluitje in het riet worden gestuurd... in zoverre dat... De, de, de vermeende authenticiteit van de wereld, van de locals op andere plekken, dat die eh, tegenwoordig, en ik bedoel tegenwoordig echt gewoon de laatste 15 jaar, eh, eh, in verre maat in scène wordt gezet. Waar u ook met ons naartoe gaat, het zijn allemaal prachtige bestemmingen met prachtige culturen, natuur en interessante bezienswaardigheden. Van bijna alle bestemmingen maakt F***s eigen reisreportages... die u een goede indruk geven over wat u van onze reis mag verwachten. En aan alle details is gedacht. Daarom bent u bij F***s aan het juiste adres... voor de beste vakantie naar een verre bestemming. Nou hebben we het heet het over toerisme, maar... Uh, nou ik voel me bijvoorbeeld geen toerist, ik, ben, ik voel me een reiziger. Wat, wat is nou het, het, het verschil? Ik denk dat het, dat het steeds moeilijker wordt in onze tijd... om het verschil tussen de reiziger en de toerist te duiden. Um, uh, feit is dat steeds meer mensen uh, zichzelf liever als een reiziger zien dan als een toerist. Toeristen, dat zijn de anderen. Toeristen, dat zijn de mensen die, uh, die, die oppervlakkig uh, snel ergens naartoe gaan... in een rij gaan staan en uh, uh, zien wat ader, altijd iedereen gezien moet hebben. Wat je de laatste tijd heel erg ziet, is een enorme opkomst... van een soort afkeer van massatoerisme. zelfbewust uh, individu van vandaag zegt... Uh, nou, ik, ik ben zo niet. Hè? Dus, dus ook een, een negatieve identiteit. Ik ben niet zoals de anderen... Ik ben anders. Uh, en, en waarom ben ik anders? Omdat ik de plekjes bezoek die de toeristen niet bezoeken. Maar eigenlijk wat ik zeg in mijn boek is... Van, dat betekent niet zozeer dat je daarmee geen toerisme, bent... maar dat betekent dat het hele idee van toerisme sterk gaat verbreden... Dat het, dat, ik zou zelf zeggen, van, maar dat is het toerisme van vandaag. Zeggen dat je niet naar de Eiffeltoren gaat en niet naar de, naar de, de Toren van Pisa, Pisa... maar dat je naar de slums gaat van Rio de Janeiro... met de claim dat je op de plekjes bent geweest waar de toeristen niet komen. Dus geweest zijn op de plekjes waar de toeristen niet komen... hoort bij het toerisme van vandaag. Welte klinkt nogal cynisch over reizen, net als de meeste filosofen trouwens. Nietzsche, Schopenhauer, Seneca en een meer hedendaagse filosofen als Alain de Botton en Jan Drost. Ik ben er wat tweeslachtig over. In het begin van mijn reizen leerde ik meer beschouwend naar mijn eigen leventje in Nederland kijken. Ik leerde relativeren, meer leven bij de dag, te spiegelen. Aan de andere kant, reizen maakt ook onrustig... Die vreemdeling had ik nodig om mezelf beter te leren kennen. Het is paradoxaal. Waarom wil je reizen? Omdat je graag uh, dingen wilt, dingen, uh, landschappen, mensen wil ontmoeten... die je nog niet kent. Je wil de wereld ontsluiten. Uh, maar wanneer de wereld al voor een heel erg groot deel ontsloten wordt... wordt dat verlangen, wordt problematisch. Dat wordt, wordt, wordt steeds moeilijker. En dat, dat drijft ons om steeds maar weer plekjes te zoeken waar, spreekwoordelijk, de toeristen niet komen. Plekjes waar toeristen niet komen. Het is in deze tijd zoeken als een speld in een hooiberg. Ik ben misschien de eerste generatie reizigers die overal naartoe kon. Begin jaren negentig, na de val van de muur, waren er nauwelijks restricties meer. De Lonely Planet en de reisorganisaties speelden er handig op in. Je kan sindsdien overal low budget of the beaten track op reis... Ik kwam ze de afgelopen jaren overal tegen terwijl ik aan het werk was. Op de grens bij Burma of in de zoek van Jeruzalem. Ieder kijkt met andere ogen. De ene reiziger zoekt highlights en legt die als bewijsmateriaal vast voor thuis. Ik zoek het verhaal van de onbekende vreemdeling. Douwe kijkt naar binnen. En Arita, waar zoekt zij nu echt naar? Blijft haar reis niet hangen in verlangen... Ik moet opeens denken aan het gedicht De Reis... van de Franse dichter Charles Baudelaire. Zij zijn het wie verlangen veel van wolken heeft. Die dromen als recruten die van kruiddamp dromen. Van grootse wellust, nog nooit door de mens beleefd. En waar nog niemand ooit de naam van heeft vernomen. In je dromen maak je de mooiste en de meest grootse reizen. Je verlangen wordt vervuld omdat je bestemming vindt waar je in het echte leven lang naar kan zoeken, maar nooit zal vinden. Zou dat besefte ooit bij haar komen? Uh, ja, weet je, ik vind het een beetje lastig om te zeggen... maar dit is helemaal geen plek waar ik het paradijs ooit zal vinden. Ja, ja want we zijn op schiermonnikoog. Is, is het sowieso te gecultiveerd dan? Nou, als we de, die kustlijn waar we waren en als je daar door gaat lopen... dan is dat echt behoorlijk wild hoor, zeker als het stormt. Maar ik heb niet het gevoel dat het een plek is waar ook maar een, een stukje land is... wat niet al bezocht is. Zeg maar om dat te vinden, ook al is het bestaat het maar in je hoofd... moet ik ergens losgelaten worden waar het kan mislukken. Waar de natuur gewoon een maatje te groot is voor mij. En dan kom ik in een staat van... Uh, Alertheid en een zekere overgave, ook aan die natuur. En ik weet dan ook niet of ik wel weer terugkom. Of ik... maar, maar, maar zou jij sowieso. Heb jij die plek nodig, dat doel? Want jij hebt zelf, we zouden enkel en alleen op reis gaan, jij verbond eraan en dan ga ik ergens naar op zoek. Ja, ik ga op zoek naar het paradijs. Ja, ja. Moet je dat misschien niet loslaten? Nee, uiteindelijk gaat het over het onderweg zijn. Maar ik heb gemerkt, als ik daar geen doel aan vastknoop... Dan, ja, dan kan je naar links en naar rechts en noord en zuid... en dan maakt het eigenlijk niet uit. Dus je, ik zoek wel een kader en een richting. En daarbinnen wil ik eigenlijk verdwalen. Want pas als je verdwaalt, vind je iets waar je niet naar op zoek was. En misschien is dat wel het paradijs. En dat gevoel heb ik niet hier op Schiermonnikoog. Dus het is fantastisch om hier te lopen. Maar het is een leuk uitje, maar het is niet een, een zoektocht... Ik kan echt genieten van het kleine, maar ik wil mijzelf steeds weer op de proef stellen. En dat doe ik... Ja, waarom doe ik dat? Niet om te bewijzen dat ik het kan, maar dan voel ik me zo gelukkig. Gelukkig in de zin um, van niet dat ik denk, hè, hè, weet je Juist niet, alles is weer verstoord. Dus ik zoek de, het evenwicht verstoren om daardoor weer in beweging te komen... en dingen te doen waar ik me niet toe in staat acht. Maar eigenlijk is dat een repeterend geheel... wat je tot aan je dood toe eigenlijk zou willen doen. Of heb je ook zoiets van, wat zou het heerlijk zijn... als ik eenmaal in dat stadium zit, dat, dan is het voorbij. Ja, soms denk ik wel eens... waarom kan ik niet gewoon gelukkig zijn achter de geraniums... met een gezin en uh, een poes. Want het, is, het vraagt wel veel. Het is om jezelf. heel vermoeiend. Ja, het is heel vermoeiend. Zullen we dan maar uh, gaan? Heute hier, morgen dort. Bin kaum da, muss ich fort. Hab mich niemals deswegen beklagt. Hab es selbst so gewählt. Nie die Jahre gezählt. Nie nach gestern und morgen gefragt. Manchmal träume ik schwer, en dan denk ik, es wäre Zeit zu bleiben, en nun was ganz anderes zu tun. Zo so vergeet Jahr um Jahr, en es ist mir längst klar, dat nichts bleibt, dat nichts bleibt, wie es war. De documentaire De Onwillige Reiziger werd gemaakt door Ellen van Dalen. Techniek Alfred Koster, eindredactie Anton de Goede. En uh, kriebelt het al een beetje bij u, of uh, graaft u zich juist nog dieper in uw vertrouwde stoel? Nou, pak even de laptop of tablet op schoot, als u wilt, want op vpro.nl/grenzeloos kunt u naar aanleiding van deze Holland Doc nog veel meer horen en lezen over reizen. Want wat u niet wist, er reisde iemand mee met Ellen en Arita, namelijk Martijn Arts. Hij is industrieel ontwerper en multimediamaker... en hij heeft speciaal voor de VPRO een ontwerp gemaakt... voor online reizen, oftewel reizen 4.0. Ik zou zeggen, laat u inspireren. Nog een keer dat adres, vpro.nl-grenzeloos. U kunt dus nog even verder met reizen. Of u gaat met ons nog mee? Op zoek, op zoek naar een afzender. Holland Doc Radio, met Code Kloet... Ja, want Annemarie van den Berg krijgt een op straat gevonden... sigarenkistje vol oude brieven in handen. Voorzichtig onderzoekt ze de brieven en gaat op zoek naar aanwijzingen. Aan wie zijn de brieven gericht en wie heeft ze geschreven? In deel 1 van een tweeluik gaan we op zoek naar de afzender van deze brieven. Dit is het sigarenkistje. Uh, het is een sigarendoosje... 12 bij 21 centimeter en 4 centimeter hoog. Grafisch vormgeefste Annemarie van den Berg krijgt van een vriendin een sigarenkistje. Er staat op winstpakker wilde Havana 50 stuks van 23, nu voor 15,50. Het is gevuld met handgeschreven brieven. Het voelt persoonlijk, Hand, handgeschreven, echte materie. En dus voornamelijk geadresseerd aan een Filippien Wijsfech, ja. Une, Drigge, Aliona, Moskou. Er staat allemaal Russische tekst op de achterkant en dan staat er soms naar Filipijn in Leiden. Hoe ben je in het doosje gekomen? Nou, ik heb dit doosje misschien twee à drie maanden geleden in mijn bezit gekregen van Chirin. En uh, Dat is, was vroeger mijn klasgenoot op de kunstacademie in Den Haag. En zij heeft het gevonden bij het grofvuil. Het lag gewoon op straat? Ja. Gelukkig heeft ze het opgeraapt. En wat is dat? Dat, zijn, dat is een telegram. Ik had nog nooit een telegram gezien, maar... Allemachtig, Samarkand... De hemel is nog blauwer dan de moskee. We zijn de enige westerlingen. Liefs, kus, Aliona. Wat zou dat betekenen? Uh, ja, wat is Samarkand. Hier, uit 91. 7 oktober. Lieve Filippien, Zangles was een groot fiasco. 10 oktober. Ik ben gisteren naar de grote overdekte markt geweest... waar een Georgier mij een peer aanbood... alsof het zijn lust was. Hem daarna voor mij schilderde, alsof hij mij uitklede. Waar een watermeloenverkoper een pistool op de toonbak had liggen... Waar ze de lekkerste mozzarella-achtige kaas hebben die ik ooit geproefd heb. Waar ze groene harde Siberische vruchtjes verkopen, die naar bos, aardbeidjes of wasverzachter ruiken. En waar je het vak afdingen binnen drie minuten onder de duim hebt. Op de juiste momenten boos, beledigd, arrogant zijn en liefelijk glimlachen. En alles zit goed. Wat was je eerste gedachte toen je het zag? Wie is Filipine en wie is Aleona En Wat voor iemand dacht je? Ja, je denkt, ze gaat naar zangles. Is ze misschien in haar twintig? Uh, het zijn, zeg maar, wat ik net voorlas, is dan een pakketje. Dus 7 oktober, 10 oktober, 15 oktober, 22 oktober. En dan denk je, heeft ze dit gewoon, uh, gewoon een maand lang zitten schrijven... en dan het hele pakketje op zitten sturen? Of... Zo lijkt het wel, want het is allemaal hetzelfde papiertje. Dus alsof ze echt in haar hoofd in gesprek is met... Philippine. Zijn het geliefde? Geen idee. Ja, het voelt ook een beetje als een schatkistje eigenlijk. Terwijl het is een sigarendoos. Doosje. Hoezo een schatkist? Nou, een doosje wat je opent, je weet niet wat erin zit. En dan zitten er allemaal brieven in... Als ik die brief zou ontvangen, zou ik wel. Uh... Ja, het is alsof je een, een roman leest en je kan niet stoppen met lezen. Je wordt gewoon meteen meegevoerd. Zeer oprecht geliefde Filipinen. Allah mag tot ze maar kant. zijn enige wisselingen. Wij zetten vaak afdingen binnen drie minuten onder het einde. Annemarie is grafisch vormgeefster en wil misschien iets met de brieven doen. Ja, je kan, dit, je kan er een mooi boek van maken of een verhaal. Maar ze heeft daar twijfels. Ja, je vindt ook wel eens briefjes in de supermarkt... met lijstjes van wat mensen willen kopen. en Je gaat bedenken wie is die persoon die hagelslag... maar ook, weet ik veel, vier kilo wortels wil kopen. Maar uh, dit gaat echt een stuk verder. Dit is gewoon privé domein vind ik. Ja, eigenlijk heb je het gevoel dat het niet met opzet op straat is beland. Anne Marie neemt zich voor om een doosje terug te geven. Ze gaat op zoek. Eerst op Facebook gekeken, maar daar vond ik niemand. En Toen vond ik ze allebei op LinkedIn. En toen heb ik uh, voornamelijk contact gehad met Aliona. Volgens mij, ik zag ook op haar profiel dat ze documentairemaker was... en misschien ook iets met Rusland kon niemand anders vinden met die naam en voor, voornaam en achternaam. Dus ik dacht, ik stuur een berichtje, ben jij de Aliona die een Filipin kent? Al best wel snel kreeg ik bericht terug van Aliona. Dat ze benieuwd was naar het sigarendoosje, maar ze wist van niks. Aliona uit Moskou blijkt veelmaakster de Aliona van de horst te zijn. Marie en Aliona spreken met elkaar af welkom. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ja, wat zit je hier mooi met dit yeah. uh, uitzicht? Kijk, dit is het doosje. Ach, vriendspakker pakken wilde van Oh my god. En ik weet het dus echt begroet nu, hè, wat ik heb geschreven. Ik, heb... Ik, heb acht... nee, ik weet meer dan jij. Ja, hè? precies, ja. Oh ja. Weet je, wat grappig zeg. Maar ken je de brieven? Nou, ik herken wel mijn stijl. Maar het vindt ook wel heel kinderlijk. Hallo Aliona, correspondentie tussen twee diva's. Leiden. 1991. Oh, ik rookte. Oh, ook nog uh, foto's. Oh ja, hoe ziet het er bij mijn tante uit? Ja. Dus wel Russisch bloed. Ja, ja, zeker. Ja, mijn moeder is Russisch. Ja, maar je achternaam is uh, zeer niet-Russisch. Ja, maar mijn vader is Nederland. Ja. Ja. De dollarkoers was het best van heel Moskou. Ja, voor mij. Niet voor de Russen. Jan Franke zit op een kamer met een Bulgaar... die 1 miljoen roebels op zijn kamer heeft liggen. Het was wel echt, echt een hele belachelijke tijd. Ik was 22 of 21. Studeerde je dan echt, Russisch? Ik studeerde Russisch. Oké. Okay. Hele land lag op schat, anarchie. Yo. En niemand wist waar het heen ging. En wij zaten gewoon in die suikertijd de Moskouse, Moskouse Staatsuniversiteit. Weet je wel. Die, dan heb je van die zeven van die enorme torens. En eigenlijk had ik me voorgenomen om heel hard te studeren. Maar het was zo'n rare tijd dat het. Er, nou ja, was dat de val van het uh, Ijzeren Gordijn? Het, was, het land viel uit elkaar, het was net uit elkaar gevallen, een jaar geleden, volgens mij, of minder. En het was verschrikkelijk. Ik ging met, eigenlijk met, met tassen, met boodschappen, met fruit en groenten naar mijn familie. Omdat ze gewoon niks te eten hadden. Of in ieder geval zich, behalve wat uh, brood, niet zoveel konden veroorloven. En nou ja, alle dronkenaars lagen gewoon op straat. Niemand wist meer wat ze eraan moesten met wat er gebeurde. En tegelijkertijd had je ja, het, het perestroika en glas. Alles werd gewoon opengegooid. Alles kon, alles, alles wat verboden was om, hè, om over te spreken, werd besproken. En, uh, en iedereen die was gewoon volgens mij totaal de kluts kwijt. Maar er was ook een waanzinnige energie. Iedereen weet je wel, die, uh, die toen studeerde of die er was, ja, het kon gewoon niet op. En niemand wist wat het, uh, wat het allemaal ging brengen. Iedereen dacht eigenlijk van, uh, eigenlijk hebben we afgerekend met het communisme... en uh, nu begint er iets goeds. Ja, mijn moeder was degene die zei van, ja, ja. wat staat hier? Dat vroegen we ons af. Allah machtig Samarkand, de hemel is nog blauwer dan de moskee. We zijn de enige westelingen, liefskus Alione. Het is een uh, telegram. Ja, geweldig. Ja, daar waren we met alle studenten. gingen we voor vijf, vijf gulden, of vijf dollar. konden we vliegen van Moskou naar Samarkand. Oké, okay. Oh, we dat waren... is een plaats. Ja, dat is in Oezbekistan. Dat is de hoofdstad van Oezbekistan. Daar gingen we gewoon drie dagen Yo. naar Samarkand. En ik was dat de taxi naar het vliegtuig nog duurder was dan het vliegtuig zelf. We waren echt extreem rijk, want de roebel was gevallen. Wij waren superrijk als studenten. We, gewoon elk, we kregen een soort uh, Russische basisbeurs, maar dat was bijna niks. Maar we hadden dollars. En die dollars waren gigantisch veel waard door die inflatie. Ik kon niet ja. aan. Nou ja, gewoon weet je, van je Nederlandse studiefinanciering. Ja, we waren gewoon... Uh... Ik dacht ook dat dat altijd zo zou blijven, maar dat was maar heel kort. En nu ben ik echt een arme sloeger in Moskou. Oh, kijk. Okay. Ik ben net aan het uitrusten van de meest decadente dag van mijn leven... Vrijdagavond was er de housewarming party van een vriendinnetje. Ze woont in een superdeluxe huis met een Amerikaans meisje... en ze besloot een party te throwen. Ik heb ongeveer twintig stukjes brood met caviar achter de kiezen. Daarna met de taxi naar huis om twee uur s'nachts. Ik zit me ook af te vragen... Wat, ik, wat een van de dingen die ik weet die ik toen heb gedaan... was op één avond met zeven mannen zoenen. Oh. Dat moet je aan iemand geschreven hebben. Dat moet ik toch, dat was zo stoer. En op een feest wat 24 uur lang duurde. De deel 1 van een NTR 2-luik met de titel Het Sigarenkistje. Volgende week dus meer over het spannende studentenleven in Moskou. En volgende week gaan we ook op zoek naar Filippien, de ontvangster van de brieven. Samenstelling en techniek van het sigarenkistje. Prosper de Roos en de eindredactie was in handen van Ottoline Rijks. Wilt u reageren, dan is ons e-mailadres redactie.hollanddoc.nl en wilt u deze of ook eerdere uitzendingen nog een keer beluisteren... of meer informatie nalezen, ga dan naar onze website... hollanddoc.nl-radio. Dus hollanddoc.nl-radio. Volgende week onder meer Radio Balzac of Ik zie een mannetje staan. Bronze beelden kunnen niet spreken, maar er valt wel veel over te vertellen. Wat zien bijvoorbeeld de tuinman, de wethouder de kunstscanner of die toevallige passant... als ze naar Balzac kijken. Dan heb ik het over het bronzen standbeeld van Balzac... gemaakt door Rodin, dat nu al vijftig jaar... in de tuin van het Van Abbe Museum in Eindhoven staat. Radio Balzac verzamelt alle inzichten en verhalen rond dat beeld. Dat dus volgende week. Zometeen langs de lijn met Ronald Boots. En zanger El Giro, die hoopt dat zijn brief wel aankwam... Maar voor de zekerheid, fijne avond verder. Oh my goodness. Uh, uh, uh. Try now. Upset uh, me this time. Mm -hmm. I guess you got my letter mm -hmm. Well, every word I said was true But just in case your postman breaks a leg I thought I'd get another message off to you I settle down in Paris I get to London weekends too I'd like to pitch a tent by your back fence And Yell and scream all night. This message over to I just like. never had good timing I'm late again, that's why you're through Well please ignore the time Enjoy the ride Girl, let the meaning and the message sing to you I'd just like to hold In full. When the sky is so blue, but if she sat with deep blue sighs, let me sing this song again just like. final letter hmm. But perhaps that's really not quite true oh, If your friend was right and you really called last night to ask the question Could my message mean I do I'd just like to oh. Woord.nl is open voor je. op je poten als het niets kom Woord.nl. De online luisterplek van de publieke omroep. Het geld daarvoor uh, wilde ik uh, wegkampen bij grenzen. Documentaires, hoorspelen, reportages en interviews. Can I uh, speak now? Van gloednieuw tot stokoud. Uh, Hallo allemaal uh, thuis. Met zorg voor u geselecteerd. Ja, ik ben dolgelukkig hoor. Dan gaat het niet om, maar ik durf niet naar die viool te kijken. Woord.nl moment te beluisteren op computer, tablet of telefoon. Zo fantastisch. Ga snel naar woord.nl De expert prijsknaller van deze week. Een Siemens wasmachine. Met 7 kilo vulgewicht, 1400 toeren, eindtijduitstel en aquastop.